uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Janine Hennis wordt in een nieuw kabinet geen minister of staatssecretaris. Ze meldt op Twitter dat ze niet beschikbaar is. Wel blijft de VVD-politica in de Kamer. Ze behoudt haar zetel die ze kreeg bij de verkiezingen van maart. Hennis stapte kort geleden als minister van Defensie op... na een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over het mortierongeluk in Mali. Daarbij kwamen twee militairen om het leven. Bij een recyclingbedrijf in Sonnenbreugel is een berg kunststof in brand gevlogen. De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. De brandweer laat de matrassen nu gecontroleerd uitbranden, schrijft Omroep Brabant. In augustus was er ook al een grote brand bij het bedrijf. Toen ging het om 5000 kub afval. De brandweer denkt dat de branden worden veroorzaakt door broei. Een chemisch proces waardoor brand ontstaat. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn meer dan 20 doden en 40 gewonden gevallen bij een aanslag. Een vrachtwagen vol explosieven richtte in de wijde omgeving grote verwoestingen aan. Volgens inwoners van Mogadishu was het de krachtigste explosie in lange tijd. Doelwit van de aanslag was mogelijk een hotel... waar veel bestuurders, journalisten en vermogende Somaliërs verblijven. Voor het eerst zijn er gekweekte roggen uitgezet. Het gaat om vijf stekelroggen die in het Wereld Natuurfonds heeft laten kweken... om de populatie in Nederland te helpen. De Deltawerk en de visserij heeft de soort geen goed gedaan. In totaal worden 300 roggen uitgezet in de Oosterschelde. Als dit project slaagt, wil het Wereld Natuurfonds hetzelfde proberen met hondshaaien. Het weer vanavond en vannacht kans op een mistbank. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen in de loop van de ochtend overal zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Maandag kan het nog een graadje warmer worden. En ook dan is het zondag. Dit was het. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee, zandvoort En zomerhits Dit is is zomer zomer ZFM ZFM. nu nu. for you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 Dus waar dan de Red Hot Chili Peppers? Hier welkom in de tweede uur van Entertainment for You. En Under the Bridge was getiteld dit nummer van de Red Hot Chili Peppers. Ken je het nummer? Prachtig nummer. Ja, he. Absoluut. Hé, hey, uh, Kees. Ja? Kom dansen met mij. Ja, dat, uh, ja, dat, dat eh, wil we, ik wel, maar ik, ja. ik, ik ben niet zo'n danser. Nou ja, ik ook niet zo. Nee, nee, absoluut niet. Moet de plaat gloeiend heet zijn dan? Het nou wel. ja, of, of ik moet ik er al bier op eh. <laughs> Hey, uh, ja, nummer is uit uh, 2016. Ja. Uh, ja. Ooit geschreven... Het uh, is dus geschreven door mijn, door mijn vrouw. Uh, en geproduceerd en uh, gearrangeerd door Kees Stel En het is een beetje een liedje over... Uh, ja, je moet het een beetje zien als... Uh, er zit ook weer een dubbele lading in dit liedje. Het gaat over, uh, over uh, hoe gezellig het was op de dansavonden uh, vroeger. Als je vroeger... naar uh, Heel veel liefdes zijn ontstaan door danslessen. En dat is nog steeds aan het geval, heb ik wel eens gehoord. En, uh, maar uh, de, de, de dubbele lading van het liedje is eigenlijk van dat het niet overal maar vanzelfsprekend is dat je overal met elkaar mag dansen. Dus niet uh, man, man of vrouw, vrouw. Dat is niet in elk land zo. En dat nee, is eigenlijk nee. een beetje... Uh, het heeft ook weer te maken met vrijheid. Ja. Dat is eigenlijk een beetje uh, de, de strekking van het liedje. Ah, Oké. Okay. Uh, ja, we gaan hem gewoon even draaien. Leuk. Kom dans bij mij, Kees van Sluis.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 Bye Waar is dan? Kom dan met maar. mij. Ja, de kom hele nacht. Ja, Doe maar. Nou. waar zin in Nou, precies. Hey, dat, uh, ja. heerlijk nummer ook. Ja, uh, zoals zoveel. Uh, hey. Het is uh, een lekker swingend nummer. Ja. ja. Beetje, een Beetje middle of the road achtig. Uh, ja. We hebben een videoclip ook met een aantal dansscholen opgenomen. Dat was, uh, was erg leuk. In een hele grote tuin in Apeldoorn. En uh, een stuk binnen ook. Uh, bij Dance Masters. hebben we Die heeft ons geholpen. En het leuke ervan is uh, jaren geleden heb ik met hun uh, ook, ook, ook ooit een project gedaan. dat heette, Het singeltje heette toen In Lijn. Dat heb ik met uh, Jan Rietman in de tijd gemaakt. Oké, okay, die kennen we wel. En uh, nou, daar heb ik uh, en, uh, toen, heb, toen heb, hebben die, uh, die dansmasters Masters hebben toen ook meegewerkt. En daar zijn we toen mee in gekomen Frackers met uh, de meeste Lijndancers die het liedje in één keer meedansten. Dat was erg leuk. En zoveel jaar later hebben we het nog een keer gedaan met Kom dans met mij. Dus dat ja. was wel erg leuk, die samenwerking weer. Ja, nou ja. en uh, ja. Nu hebben we er eigenlijk eentje getoverd uit de Doos. Welk is dat? Uh, uh, Odonne. Ja, ja, een kuffer uh, van, uh, van uh, Richie Vellens. Ja, Richie toen, Valance, uh, inderdaad. Ja. Met, de, met de Big Bobber en, en uh, Holly overleden is ja, toen uh, in het vliegtuigongeluk in ja, de jaren 50. De Big Bobber inderdaad. Ja, ja. ja. Eddie Cochran die Cochran is, uh, ja, ja, ja, ja. is toen met een busje gegaan. We, en, we, we kennen eigenlijk uh, het, het verhaal. verhaal he? Ja, de, precies. Het verhaal in ieder geval. Uh, de film heet La Bamba. Ja. ja, ja. ja En daar, daar wordt eigenlijk alles duidelijk verteld. Hoe en wat, uh, wat er eigenlijk destijds uh, gebeurd is. Ja, Lou Diamond film speelde volgens mij die, die, uh, die hoofdrol. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Heerlijke film ook eigenlijk. Ja, uh, zeker. Ja, zeker. Ja, en uh, ja, ik zie nog dat hij dan, dat die dan uh, in die... Uh, in die, in, de, in die telefooncel staat en dan zingt hij het liedje O'Donna. Ja, ja, ja. En dat is Geweldig, eigenlijk vlak ja, ja. voordat hij uh, dat vliegtuig instapt. Hè. Dat ja, ja. Was, oh, ja, precies. Ja, even kijken. Hij zat eerst te oefenen onder een boom, toch? Zo was het iets. Ja, ah, en later ah, in die nee. telefooncel, ja, dan zong <laughs> hij O'Donna. Ja. Ja, dus, uh, ja, een heel bijzonder, uh, ja, ja, ook een klassieke natuurlijk van Richard ja. Vellens. Nou, we gaan hem eventjes draaien. O'Donna. In Nederland staan nee. wel eens aan. Ja, ja, ja, van Kees Versluis. Ja, leuk. Komt hij I'm mm -hmm. mm -hmm. Donna van Kees Versluis. Ja, allemaal uh, ja, net zoals waar, waar we het net over hadden. He, als je net inschakelt. Oh, ja. ja was, het uh, was dus een nummer van uh, Richie Vellens. Uh, mocht je dat uh, niet weten. Dit was in ieder geval Kees Versluis. En op zijn Nederlands Donna, ja. Uh, ja. 97 alweer. Joh. 97. Tijd vliegt er ja, ook ja, voorbij. Ja, ja en... Uh, ja, als je, als je op YouTube kijkt, dan is die pas in 2013, 20 oktober, eh, ja, dat klopt niet, hoor. Hey, maar ik heb ik er heb eigenlijk een, ja, nog zo'n gauw zo zo oude... Oh, ja, ze beginnen al te klampen voor je. Ja, nu, al. Ja, nu al? Ik heb nog niks gedaan. Nee, ja, ik weet niet of het... het nummer van Pet Boem. Wat is dat dan? Dat is uh, de Speedy Gonzales. Oh ja, ja, dat heb ik. ja, precies. You better come ja, on, Speedy Gonzales. Ja ja, ja, ja, ja. Love Letters in the Sand had ja, hij natuurlijk dus, ook, maar dit, dit was een beetje op tempo, hoor, met die muizen. Ja, maar dit is een, een live-uitvoering, begrijp ik? Ja, klopt. Heb ik live gezongen, ja, klopt. Oké. Ja. Ah, okay. ja ik denk dat we hem eventjes moeten gaan luisteren. Nou, leuk. Ja, ik ben, ja, ben benieuwd. Ik Dan heb me heel ik lang niet gehoord. Ik moet even gaan kijken, want ik heb nog wat uh, nog iemand gepland. Staan. Mm -hmm. En ja, voor de, voor de luisteraars, die, die, ja, die weten dat je eigenlijk nooit geen tweede uur een, een artiest in de, in de uitzendingen zit. Maar bij deze. Uh, nou, hartstikke leuk. Altijd uh, leuk, gezellig. Ja, leuk. Uh, uitzondering mag af en toe uh, een keertje. Dankjewel. En uh, ja, we gaan gewoon eventjes een, een parodie van Pet Boom draaien. en González, uh, Kees Versluis. En dat met de live uitvoering. Hm. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard a plaintive of cry of a young Mexican. Speedy Gonzales Away from Xanero Stop all your drinking With the Flossy name flow Come on home to your dormit There's not someone on the wall The room is leaking like a strainer There's lots of rogers in the hall mm, Speedy Gonzales Here leave me alone. Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother She needs some tortilla and chili pepper <laughs> <laughs> <Ha, ha, ha. laughs> <laughs> Your don't just have a kind of poppy And we're running out of coke. No enchiladas in the icebox And the television's broke I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Mmm, Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, why don't you leave me all alone? Hey Rosita, come quick! Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Yeah! Ja, het wordt allemaal. Het klopt Hij klopt allemaal. wordt al afgekondigd. Ja, ja, ja, ja. Ik... ik hoef niks meer te doen. Nee precies, leuk. <laughs> hey, uh, ja, ik, ik heb hier uh, nog een nummer voor me staan. Wat is dat? Uh, en, en dat is Hey Meid. Hey Meid, ja, is ook leuk. Ja. Ja, dit uh, is ook een oudje. Dat is een bekantje van, uh, van Donna. Oh, oké. Okay is op, op single uitgebracht destijds, of? Nou ja, toen had je, vroeger had je natuurlijk gewoon nog een A en een B-kant. Dat, dat kun je ja, nu niet, niet, niet meer aan, dan. We dan praten we over de 45 toeren <laughs> ja, en, en singeltjes. Ja, nou, precies. Ja, op die single stond als tweede nummer Hey Meid. En dat werd toen, ja, volgens mij is het, het is geen dubbele A-kant toen geworden. Maar uh, donder zijn ze toen gaan draaien. En uh, we gingen eigenlijk voor dit nummer. Maar uh, ja, het is ook alweer, uh, ook alweer vijf, meer dan 25 jaar oud. Ja. Dan gaan we die zo even draaien. En natuurlijk hoop ik in ieder geval nog Ray Smit te spreken. ja proberen we te bereiken in ieder geval. Je kent hem ook wel. Ja, ik ken hem. Even opnemen, Ray. Feestelijke promotie voor je, jongen. Ja, we zijn een beetje uitgelopen. Dus misschien dat dat het voorvalletje is. Maar goed, dat geeft niet. En anders proberen we het zo nog een keer. Is goed. Kees van Sluis. Hey, meid. Hey, meid. Nee, toen gebeurde er iets wat eigenlijk niet moet gebeuren. Ja. Nou, dat is live. Hè. Dat kan gebeuren. Ja, Weet de ja, mensen ja. ook dat het live gebeurt. Dus. Ja, nee, en weg was de meid. Ja, nou ja, uh, hey meid. En, uh, doei. Doei meid. Doei meid. We gaan een nieuwe... Doei meid. Ja, is een, uh, misschien een nieuwe titel. Ja, doei meid. De bloemen voor die vrouw. Dat nee, die doen nee, we nee. niet. Nee, nee. nee dat uh, laten we dat maar niet doen. Hé, hey, uh, ja. Wat... Uh, buiten je albezon mm -hmm. uh, uh, wat wat wat uh, wat zijn je nou uh, specifiek voor de uitzichten uh, ja ik wat, uh, wat is, is is er nog iets dat je zegt van nou dat zou ik nog wel eens willen doen ja goed, uh, ik, ik, ik hoop gewoon uh, nog, uh, nog heel lang mooie platen te mogen maken. En ik probeer ook altijd uh, om, um, om origineel te zijn. En, en uh, tot, op, tot op heden heb ik alleen nog maar uh, uh, mijn eigen liedjes gemaakt met mijn met team. En daar ben ik ook heel erg trots op. Maar uh, ik zeg nooit, nooit dat ik weer eens een cover op ga nemen. Dat, uh, ga nemen. dat is absoluut... Uh, ja, als, als je het goed doet, dat, dat, dan, dan, dan moet het toch kunnen, vind ik. En, uh, maar ik probeer wel, uh, om zo'n touch te geven, dat het toch wel... Uh, ja, uh, dat het dan toch wel een. een ja, een, een, een. Ja, vooruit gaat. Maar ik bedoel dat het wel. Uh, beter is een groot woord natuurlijk. Maar ja. dat het wel een, ander, uh, een andere. Ja, andere ja, ander sfeertje ja. krijgt. Ja. Weet je, ja. dat het. Dat het afwijkt van het origineel. Dat je ja. het niet één op één. Uh, Nagaat kouwen. Dat, dat wil ik niet. Nee. Mm, nee. ik denk ook niet dat de mensen dat zelf. Uh, willen eigenlijk. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Nee, want. Weet je, dat, dat zoals, je, krijgt, je krijgt toch al gauw een naam van. Heb je hem weer met. Uh, ja. Ja. ja, en dat, uh, dat, dat moet je nou uh, juist niet hebben. Nee, maar ik denk dat die liedjes die, ik, die je net hoorde, zoals I Might for Sekker Steve is dat ja. natuurlijk dat de, voor de mensen die het kennen, en uh, Donna, weet je, ik denk dat ik daar uh, sowieso is het al ne in het Nederlands Dat is het natuurlijk ja. al heel anders dan in het Engels. Ja. En ik denk, in die tijd is het gewoon goed gemaakt, weet je, toen, uh, ja, je hoort wel een drumcomputer, maar dat toen, ja, dat dat kon ik toen niet betalen, weet nee. je. Dat was toen, uh, was toen, uh, uit om, om een echt, complete band wat ik nu doe. Dat, dat kun je dus nagaan, dat je wel in een stijgende lijn zit. Want nu nee. maak ik wel alleen maar nummers met, met, met een, met echte instrumenten. En dat kon toen niet, weet je. En de maatschappij wilde dat niet zo. Uh, er heeft, werd toen allemaal geïnvesteerd door de platenmaatschappij. Dus ik moest daar heel trots op zijn. Dat er natuurlijk een prachtig mooi album gemaakt voor me werd. Maar er zaten ja, heel veel nepinstrumenten tussen natuurlijk om. het zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren. Ja, ja, ja inderdaad. Dat is ja, wat, wat een hoop mensen eh, eigenlijk eh, niet weten. Hè, want ze denken nou ja, een cd'tje. Eh, ja muziek wat is het nou. Melodietje maken. En, ja. Maar er zit nog heel veel, heel veel werk aan en achter. En ja. nou, er zijn zoveel mensen mee gemoeid. Omdat eh, ja, eigenlijk toch wel een uh, goed te krijgen. Ja, ja, precies. En. en, en. Ja, dat kost gewoon enorm veel geld. en, daar, ja, en tijd. En, en, en weet je, je moet ja. een goede videoclip. Weet je, je, hoort, je ziet natuurlijk best wel heel veel videoclips voorbij komen. En uh, het is natuurlijk erg jammer dat er, dat er alleen maar bijvoorbeeld een, een tv oranje is... waar, je, waar een ene grote vergaabak is. Waar echt iedereen uh, gedraaid wordt. En iedereen wil natuurlijk graag een, een, een, een kans krijgen om gedraaid te worden. Maar de ja. ene is wat minder dan de andere. En, en de ene heeft iets minder budget dan de andere. Dus ja. Ja, dat wil niet zeggen dat, dat de kwaliteit minder is. Maar weet je, soms... Ja, ja, ik heb het geluk dat dat bij mij wel, en, en dat is ook eigenlijk wel een, een iets wat we heel graag streven, om gewoon goede muziek te maken, dan maar een, een single minder per jaar, maar gewoon ja. als we iets naar buiten brengen, dat het wel goed is, tenminste dat het voor ons goed is. En ja, ja, nogmaals, en de mensen beslissen wat die ervan vinden. Zo ja. simpel is het gewoon. Ja, nou ja, ik heb hier weer eentje voor, voor me staan. En wat en is dat? En dat is als ik de zon weer zie oh dat is mijn uh, the moon of love dat is mijn allereerste single uh, na Steel Guitar en een Glass of Wine. dat was de eerste single ja. die ik maakte uh, van het album personality uh, ja, nou, dus, alweer dat zo ik lang geleden Paul Einker, inderdaad en toen heb uh, John Spencer meen ik me nog uh, te herinneren Gitaar. ja, ja die heeft Wijn. hem ook gemaakt ja, absoluut ja, ja. ja, ja, ja, ja maar, dat uh, meen ik me nog uit de piraten tijd herinneren dus, uh. en dat was, dat was, dat was met uh, Johnny ik zat ik kwam toen aan de Samik show uh, kon ik toen een uh, contract tekenen bij diverse omdat toen ik dat ongeluk gehad. Ja, ja, ja. stonden ze echt. Dat, dat kun je, je nu niet meer voorstellen. Maar toen stonden nee. ze echt met drie man voor de deur. Van wil je bij ons steken, wil je bij ons steken. Ja, ja, ja. En toen heb ik voor Johnny Hoes gekozen. Ja. En dat was de eerste single steelgitaar in het Engels. En in het Nederlands. En toen kwam ik bij Tip Top. En later werd dat Koch en Bij Emile Hartkamp en Rini Schrijnberg. En daar heb ik toen uh, onder andere deze single. Dat was mijn eerste single die ik bund gemaakt heb. Ja. We gaan hem even draaien. En dan uh, ja, gaan we zo iemand anders nog uh, eventjes proberen te bereiken. Leuk. Als ik de zon weer zie, oftewel under the moon, of love. Ik ga met jou naar Ameland Als ik de zon weer zie Langs de strand samen hand in hand ik voel me happy, oh zo so happy Ik ga weer even uit mijn bal Met jou, met jou oh, Als ik de zon weer zie Ik zit met jou op een terras Als ik de zon weer zie Samen drinken uit een glas Als ik de zon weer zie Ik voel me happy zo so ik ga weer even uit mijn bal, met jou, met jou, oh, als ik de zon weer zie. Ik sluit zachtjes, lieve woordjes in je oog, met jou kom ik de zomer echt wel door.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 So happy. Ik ga weer even uit mijn bal. Met jou, met jou. Oh, als ik de zon weer zie. Het fluistert zachtjes, lieve woordjes. In je oor. Met jou kom ik de zomer echt wel door. zomer echt wel. Ik ga met jou naar Ameland. Als ik de zon weer zie.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 Kees van Sluis en Als ik de Zon Weer Ziet. Oftewel, uh, op de Engelse uh, parodie van Under the Moon of Love. En uh, ja, natuurlijk, uh, zoals ik al zei, Kees, hebben we iemand in de uitzending natuurlijk. Leuk. En dat is Twan Leijten. Twan, een hele goede avond. Ja, goede avond. En, uh, en goedjes aan Kees, als hij luistert. Want hij heeft een, uh, ook een, een mooie nieuwe single. Ja, ja hij zit hier uh, tegenover me. Hey, Twan, alles goed, jongen? Ja, met mij is alles goed. En met jou ook? Ja, gaat prima. prima. Dank je wel voor het compliment, trouwens. Nou, nee, mooi. Hè. Je maakt mooie muziek. Dus uh, daar wou ik even gezegd zeggen, Dat hebben ik wel van mezelf begonnen. Nou, dat vind ik wel uh, hardig <laughs> van je. Dank je wel. Ja, nou, sowieso. Hè. Je moet uh, je altijd uh, elkaar een beetje helpen, toch? Tuurlijk, een beetje steunen, Tuurlijk, en, tuurlijk. In, in plaats ja, van elkaar uh, het licht uh, uit de ogen. Precies. <laughs> maar het is wel eens anders, hoor. Ja, dat ja, weet Twan ja, ook wel, ja. Ja. of niet, Twan? Uh, in, in, in de ogen, hè? <laughs> in de ogen, <laughs> Ja, precies. Veel <laughs> hey, succes met je platen, ja, dankjewel, hè? Ja, dank je wel, Dank je wel, Kees. Bye, hey, Twan. Ik zou zeggen, ja, nogmaals hele uh, goedenavond. Uh, ja, we gaan het eventjes even over, over jouw single. Als je alles, als je alles, ja, uh, alles wat. <laughs> ja, dat is, uh, ja, het is, uh, hij is nieuw in, de, in, de, in dit geval uh, zoals hij nou is. Ja. Maar ik heb hem een keertje eerder uitgebracht, hè. In uh, 2013. Ja, dat klopt. Maar nu is hij, zeg maar, zeg uh... maar... maar nou? ik wil nog een keer een... Rare wijd over mijn telefoon. Uh, ik hoor je gewoon zonder uh, bijgeluiden dus. Hier gaat hij goed. Hoor je me nog? Ja? Oh, ik hoor in één keer een rare pipo over de telefoon. Okay, pipo? Ja, wij niet hoor. Uh, <laughs> wij, <laughs> wij niet. Je komt die goed binnen Twan? Nou, hartstikke mooi. Nee, in 2013 heb ik hem uh, uh, ook uitgehaald uh, als een soort van, uh, van een demo, zeg maar. Ja. En uh, nu, uh, ja goed, het, het kriebelde altijd al om, uh, om met dat plaatje, met dat liedje, iets meer te doen. Ja, en uh, ik heb natuurlijk een, uh, een, uh, een jaartje geleden heb ik contact gekregen met het, met het, uh, met het metropologest. Ja. En uh, ja, toen hebben we drie liedjes opgenomen waarvan eentje de vorige jingle was, uh, geluksmomentjes. En dit uh, nummer twee. Dat is dan uh, als je alles, en dan uh, in ja, de uitvoering en... zoals ik hem eigenlijk voor ogen had... Uh, toen ik hem uh, geschreven had. Ja, dus dat is gewoon in samenwerking inderdaad met de met de Sinfonisch Orkest. Uh, de, ja, de Mutel. moet uh, Ja, ja, het, het, het, het Mutel is een, een, een, een samenvoeging van het Metropole Orkest. Ja. En een paar uh, externe muzikanten. Oké. Okay. Moet je bijvoorbeeld denken aan Bert uh, Meulendijk. Ja. ja, ja, ja, ja. Dat is een fantastische gitarist en hij is bijvoorbeeld ook gitarist van uh, van de Voice of Holland band. Ah, oké. Okay. Ja die, die, die, die, die, die ja, die heeft met mij ook diverse dingen meegespeeld. Ja. Gewoon een fantastische gieter is, klopt uh, Twan. Ja, die is gewoon heel goed. En um, uh, het liedje, um, um, ja, voor de luisteraar misschien technisch, maar uh, uh, ja, jij en, uh, en Kees snappen dit wel, uh, de, de, de, de brug in het midden. Ja. Uh, ja. Dat Is een uh, instrumentaal ding. Ja. En uh, uh, ja, daar wilde ik gewoon echt een, een beetje een, een beetje een posters effect hebben. Een beetje een effect alsof je over een markt loopt. En dat je dan in één keer zo'n slangenbesweerder uh, ziet. Een slang uit je mond weet je wat. We gaan doen? Ja, ja. ja, en de gitarist uh, van het, van het orkest zelf, die, uh, ja, die, die snapte niet precies wat ik bedoelde. En uh, ja, in overleg met uh, Tom Bakker, dat is uh, de arrangeur van het geel, ja. hebben we toen uh, Bert gebeld. En uh, ja, Bert, uh, ja, die staat net voor in drie seconden. Ja, die heeft in één woord genoeg, Gertwan. <laughs> ja, ja. <laughs> ah, ja. goed bekwaam iemand. Uh, ja, absoluut. Hij uh, ja, heeft is een, inderdaad maar een half woord nodig. Dat is een vakman. Ja, ja hij, hij weet precies wat ik, uh, wat ik bedoel. En, uh, ja, goed. eh. Ja, en zo doen. En uh, ja, dan, dan ben je blij met het resultaat. En dan, dan is het achteraf gezien een, uh, een behoorlijk grote onderneming om met uh, zoveel uh, muzici te moeten werken. Of te, te mogen werken moet ik zeggen. Ja. Maar dat dat dan uh, uiteindelijk uh, klinkt zoals je dan zeg maar, zelf uh, voor ogen had. Ja, ja, dat zeg ik. Ja, dat is toch heel anders dan dat je he, alles uh, een beetje digitaal instrumentaal uh, aan, aan toepast. Uh, je hoort duidelijk altijd het verschil. Dat hebben we net uh, met, met Kees ook over gesproken. Je kunt beter eigenlijk een, een, een live band erbij hebben. Ja, met, met allerlei attributen. en. Precies. En ja, dat, dat, ja. dat is, ja... Naar mijn mening is dat, uh, klinkt dat altijd een stukje beter. Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat ben ik ook met je eens. Maar... Weet je wat ook is, Twan, uh, niet iedereen kan dat, hè. Uh, kijk, dat zeg ik ook, uh, niet iedereen is kapitaalkrachtig genoeg om te zeggen van, uh, laat de Massa Visserband maar komen, weet je. Dat, dat, dat heb ik dan wel gedaan en misschien nog een aantal mensen, maar niet iedereen kan dat zeggen. En ja, jij hebt het nog iets groter aangepakt. Dus, uh, ja, ik ben erg benieuwd naar Pietje, ik heb het nog niet gehoord, dus. Nou ja, goed, dan ga je er zo meteen. Hopelijk uh, genieten. <laughs> ja, leuk. Ja, ja. ja, zeker. Ik heb hem, ik heb hem al voor me staan, Twan. Nou ja goed, uh, um, um, we gaan hier ook meelijst uiteraard. Ja. En ehm, um, um, ja goed, uh, Kees, laat me even weten wat je ervan vond uh, of vindt. Uh... Ja, dat doe ik zeker. Je weet hoe, hoe ik ben eerlijk, dat weet je. Nou, dat, dat, dat, dat, nou, ja, je kan wel zeggen van ik vind het prachtig en achter je rug dat, uh, nee, als ik iets goed vind, vind ik het goed en als ik het niet goed vind, Dat weet je, van mij toch? Nee. Helemaal top. Ja, nee, nee, nee, nee, <lacht> nee. maar goed. Dat, dat, nee. Ik, ik wist niet eens dat je daar zat, maar ik begon gelijk met een, <lacht> een compliment. Want, nee, joh. Nee, maar als je met dat soort mensen. Als je, weet je, dan is dat gewoon goed. Ik, ik hoef jij al toch niet te twijfelen, man. Dat weet je toch zelf ook wel. We gaan, we gaan elkaar zien, en de volgende keer pakken we samen lekker een paar uh, Is goed, gaan we doen. Leuk. Leuk je weer eens gesproken te hebben, man. Ja, insgelijks, insgelijks, uh, absoluut. Hey, Twan, uh, ja, je, je hebt natuurlijk hiervoor ook nog een single aangebracht: gaan we weg? Uh, ja, dat is uh, inderdaad. Ja, en uh, een geluksmomentjes, geloof ik. Ja, geluksmomentje ja. en, en, en, en daarvoor, uh, inderdaad, gaan we weg. Ja, ja goed, dat, dat was ook een liedje. Wat, uh, ja, daar heb ik heel veel lol aan beleefd uh, met het opnemen. Dat is heel anders gegaan dan, uh, dan deze opname. Heel, uh, ja, spontaner. Okay. Maar die, uh, ja, die blijven ze gewoon goed op uh, diverse zenders, blijft uh, ga maar weg gedraaid worden. Ja. Dus ja, ja. Je hoeft niet altijd een uh, groot orkest uh, uit de kast te trekken om, uh, om gedraaid te worden. <laughs> nou ja, inderdaad. Ik bedoel, uh, uh, ja, jouw muziek, uh, ja, ik, ik, ik vind het prachtig. Tenminste, ik vind het prachtig, langer zo zeggen. Dus, nou, dat is voor iedereen verschillend natuurlijk, maar. <laughs> ja, smaak is persoonlijk. persoon. Ja, ik heb vorig jaar ook nog iemand in de, hier in de uitzending gehad. Uh, jou ook wel bekend? Heb je een duet ook mee gezongen, Rox van Driel? Oh, mijn Rox, ja, nou, ja. Ja, ja, ja. Uh, uh, Rox is gewoon uh, een lieve tante. Ja, uh, ja. Uh, ja. goed. Uh, ik, ik heb er de laatste tijd uh, iets minder van gehoord. Oké. Okay. Um, nou, nou, ze, ze, ze is wel weer bezig, hoor. Dat nou, heb ik gehoord. Ja, ik heb, ik heb uh, met, met Rocks, uh, even denken, wanneer was het nou weer? Uh, twee jaar geleden. Twee jaar geleden is dat jaar. Heb ja. ik een liedje van haar geproduceerd, ja. Ik kan niet zonder jou. Mm -hmm. En uh, daar hebben we toen de, de Sena uh, de Sena poppodiumprijs, uh, pop ik weet niet hoe die heet, uh, een hele mond vol. <laughs> <laughs> die hebben we toen gewonnen. Oh, ja, uh, ik, ik, ik, ik, ik weet het wel, ja. Dat, uh... Ja, dat was geweldig. Ja, uh, die had ze ook heel goed gezongen. Uh, het meisje kan gewoon goed zingen en uh, ja, naar mijn mening, bescheiden mening, uh, moet je een keertje helemaal uh, doorbreken. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, het is, het, het is ook een beetje, ik zeg altijd, er moet ook een beetje gunfactor bij zitten. Ja, het is een beetje lastig geworden, ja. er zijn natuurlijk zoveel artiesten bijgekomen. En, uh, Mensen, mensen die, ja. Er zijn ook heel veel mensen die zich artiest noemen, laten we eerlijk zijn. Ik ga geen namen noemen, de Schoen, dat trekt hem aan. Maar is natuurlijk, het is wel een beetje verzadigd door, door heel veel, uh, alles door elkaar heen. Omdat natuurlijk, ja, wat ik al zei, TV Oranje is een van de zenders. Waar we natuurlijk allemaal gedraaid worden. En je, er is één grote taart en je wil allemaal een stukje meepikken. En één neemt wat groter mee dan de andere. En dat ja. is gewoon lastig. Ja, als je weet het. Uh, kijk, weet je wat het is hè? Als uh, vroeger mensen uh, uh, iets moesten uh, gaan bijverdienen. Dan gingen ze uh, stukken door of uh, schilderen. Of, uh, ja, precies. Ja. precies. Ja. En tegenwoordig gaan ze gewoon liedjes zingen. Ja. Ja, ja. ja, precies. Ja. Ja. Wij, wij proberen ons vak serieus te doen met ja. die jongens. Ja, dat is waar. Ja. Je kunt ook goed respect voor iedereen. Ja, nee. maar voor 50 euro komen ze heel de avond. Ja, ik weet het. 150 ik weet het. En, uh, en dan nemen ze ook nog eens een keertje 50 fans mee. Ja, dat is waar. Zo merk dat inderdaad. Hé, hey, maar Twan ja, zit er uh, eigenlijk, uh, uh, rest me nog één vraagje. Uh, zit er iets, uh, iets van een album in of uh, uh, ga je daar nog niet naartoe werken? Nou ja, goed, uh, dat is een hele goede vraag zelfs en uh, die komt eraan. Ja. Uh, uh, april volgend jaar, ja. dan komen we met mijn uh, uh, nieuwe single die is al klaar, die heb ik al opgenomen. En dat is een jubileumeditie van mijn Liedje puur op het gevoel. Ja. Maar dan ook weer met het metropologest. Oké, leuk. Um, okay, leuk. Ja, ja. ja, en die wordt tegelijkertijd gepresenteerd met een album. Oh, oké. Okay. Uh, de laatste nou, anderhalf, twee jaar heb ik iets van, uh, nou, hoeveel zou het zijn? Uh, 20, 25 nieuwe liedjes geschreven en ook, ook al veel opgenomen. En de locatie is ook al bekend? Uh, nee, de locatie is niet bekend. Maar uh, ik, ik heb wel een paar gegarigden. Maar <laughs> ik <word> in een diep <laughs> kleine Brabantse dorpje. En ja. daar zal het ergens in de buurt zijn. <laughs> Oké, okay. uh, ze kunnen in ieder geval uh, naar jouw site toe. Uh, nee, niet naar jouw site, want daar doe ik eigenlijk heel weinig mee. Is het is naar het Facebook. Uh, Oké, okay. gewoon uh, lekker uh, up to date gewoon via Facebook. En daar ja, uh, kunnen ze alles eigenlijk een beetje in de gaten houden uh, wanneer en uh, waar. Als je zegt, het, want, uh, en dan uh, leidt de El uh, Stuur een berichtje en uh, je mag het zelf uittesten, dat geldt ook voor Kees. Uh, als ik een, uh, uh, een berichtje binnenkrijg, dan reageer ik altijd uh, op dezelfde dag en persoonlijk. Nou, helemaal goed. Okay. Lekker, ja. lekker dichtbij, dat uh, vinden de mensen ook leuk, Antoine. Ja, gewoon lekker gezellig. En, uh, uh, we zingen muziek omdat we de mensen willen bereiken. En als je dan, uh, dan moet je je wel openstellen voor die mensen. Nou, ja. dan ben, ik, ben ik helemaal wat jij eens. Ik doe precies hetzelfde. Nou, dat weet ik. Ja, je met een warme persoonlijkheid. Nee, dat komt helemaal goed. Wie weet, Kees, misschien doen we nog eens een keertje een beetje... Ja, wie weet. Uh, ja, gezamenlijk een uh, Ja, wie een weet. Van, ja. Uh, uh, uh, uh. Ja, uh, we, we gaan wel. elkaar wel een keer opzoeken. Dat vind ik wel leuk. Ja, zeker te weten. Ja, uh, en ik hou het in de gaten. Hé, <lacht> hey, uh, Twan. Ik denk dat we eventjes moeten gaan draaien. Als je alles in, in, in samenwerking met de Mutel Symfonisch Orkest... Ja. En... Uh, ja, wil ik jou bedanken in ieder geval voor je tijd. En uh, ja, misschien uh, volgende keer uh, ja, zitten jullie samen hier in de studio. moet je het zeggen? Ja, ah, je ja, weet het nee, niet. Nog bedankt voor de aandacht, want die hebben wij artiesten nodig. Hè? Dus, uh, Dat sowieso, ja, uh, ja. Ja, ja en nee, ik bedoel, ja, ik, uh, ik sta hier ook uh, voor jokers met, uh, als ik niks heb. Ik <lacht> nee, we hebben elkaar allemaal nodig, weet je. Zo is het. <lacht> zo is het, we moeten elkaar helpen. Zo, zo is, is het. het. <lacht> hey, ik zou zeggen, ja, een goed weekend toch G en eh. Girlio, hey, Dankjewel. Grootjes en Twan, tot de volgende keer. Hoi. Hey, Als je alles had gekregen wat je ooit was beloofd, heb je dan alles wat je hebben wou? Als je alles had gedaan waarin je ooit hebt geloofd Was jij dan geworden wie je worden zou Als het licht in je ogen is gedoofd Niemand die deed wat hij jou had beloofd Als het klop in je hart steeds meer verdwijnt En de zon niet langer voor jou schijnt Sta dan recht en doe je neus omhoog Ga vliegen zoals je nooit van tevoren vloog Geloof in jezelf, dan komt het echt wel weer goed. Je kunt zijn wie je wil zijn, zo jij. En waar altijd alles voordoet. Als je alles had gekregen wat je ooit was geloofd, heb je dan alles wat je hebben wou. En als je alles had gedaan waarin je ooit hebt geloofd, was jij dan geworden wie je worden zou? Als je alles had geweten voordat je hart begon te slaan Had je dan je leven overgedaan Maar het mindere wordt mooi als je alles hebt gezien Zelfs de regen schijnt dan als de zon Maak het mooi zoals het ooit begon Als je alles had gekregen wat je ooit was beloofd Heb je dan alles wat je hebben gebaan en als je alles had gedaan waarin je ooit had geloofd, was jij dan geworden wie je worden zou. Het leven draait op keuzes, ze zijn zo snel gemaakt. Ik ga niet meer terug, maar kijk altijd vooruit. Soms kop je goed, maar vaak gaat het mis. Maar dat is zoals het leven is.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 Was je dan Twan en als je alles met het, uh, muteel, uh, erg het mooi Orkest, ja, Twan, mooi. ik weet niet of je luistert toch, ik denk het wel, ik vind het erg mooi, ik vind het prachtig mooi gemaakt ja. en uh, heel mooi gezongen, dus mijn ja, complimenten. Inderdaad, uh, ja, perfect gewoon eigenlijk. Ja, tuurlijk, eh, maar eh, dat wist eh, ik wel van hem. Ja, nou ja, eh, ja, de mening zijn hij misschien hij, altijd hij draait, draait al een tijdje mee. Ja, een ja, <laughs> ja, behoorlijk tijdje. Ja. Eerlijk, eerlijk persoonlijk. Ja, ja, dat is wel uh, belangrijk denk ik. Die zijn allemaal een beetje schaars te vinden af en toe. Uh, dat sowieso, ja. Hey, ik, uh, ik ga eigenlijk een, een lekkere gouden oude draaien. Ja, die komt jou heel bekend voor. Uh, ja, ik... We hebben er eigenlijk al een beetje over gehad net zieken. Oké, okay, welk is dat? Over, over een guitar en met een a glaasje wijn. Still en een glass of wine. Uh, ja, ja, ja. In het Engels Panker. of in het Nederlands? Maar nu van Paul Enka. Ja, perfect. Dat, uh, dus die dus gaan we even draaien. De meester zelf. Uh, zo is het. <laughs> Paul Enka, een Still guitar en een glass of wine.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 Was hij dan de meester zelf, Paul Enka. Precies. Stil of over Glass of Wine. En uh, ja, inderdaad, we hadden het er eventjes over. Dat, uh, dat komt heel bekend voor dat nummer. Ja, dat, als, als ik dit nummer niet uh, gedaan zou hebben, dan zou het heel anders gelopen zijn, denk ik. Um, ja, daarom zei ik eigenlijk... He, uh, heel bijzonder. Toen, uh, toen toch wel, uh, ja. wat was het, twee uh, miljoen publiek. Uh, nou, veel wat, uh, meer. Veel uh, meer. In ieder geval een heleboel. Ja, de nee, die tijd, die, tijd zeker. Het was in de finale tijdens ook nog een, een Wereld Natuurfonds uitzending. Dus ja. er werden nog leden geworven. En ja, ja André van Duin, iedereen was er, weet je. De, ja. Zelfs André van Duin had toen een. Op zijn helm geplakt als die, uh, die uh, met die met die Toen ja, ja. zei hij: Van ja, tegenwoordig moet ik al. Uh, uh, my, bij de Saming show. mijn ja. naam is ja, precies. Ja, precies. Ja. Dus ja, en ja, Jos Brink, echt iedereen was er. En ik heb toen bijna in elk televisieprogramma gezeten. Ja. Wat er toen was, de vijf uur show, T-Room, noem maar op. Overal ja, moest ja. ik mijn verhaal vertellen wat er toen gebeurd was. Ja, het was. Absurd. En uh, in de, uh, als, je, als je dan uh, in de file stond, gingen de ramen open. en dan kwamen ze een reik, reik, reikten ze pleisters aan. Weet je, dat soort ja, dingen. Uh, Heel bijzonder allemaal. Nou uh, ja, net hebben we geprobeerd om, uh, om Ray nog te bereiken. Ray Smit. Ray, doe even je telefoon ja, aan, beste jongen. Uh, helaas, ja. <laughs> Ik denk niet meer dat het gaat lukken. Nee. Uh, we zitten uh, nog, nog een paar minuten verwijderd van zeven uur. Ja. Uh, in ieder geval gaan we wel eventjes een nummer draaien. met uh, Olala. Oh ja, leuk. Dus dat doen we in ieder geval, Ray. Uh, ja.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 Lees ik alleen nog poëzie. Jij bent zo sexy en zo mooi. Je bent voor elke man een prooi. Jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk. Je bent zo oh la la la. Oh la la la la la la, la. Jij bent zo prachtig, alle machtig. Je bent zo oh la la la.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 Ja, ja, ja. En dat was hij dan, Ray Smit. Ja, helaas hebben we hem niet meer in de uitzending kunnen krijgen. Maar uh, dit was zijn, zijn uh, nieuwe single, Oh La La La. En uh, kijk eventjes, in uh, ieder geval op uh, Facebook of uh, op YouTube. Daar is hij uh, natuurlijk te bezichtigen met verschillende andere nummers en optredens. En ja, alles eigenlijk wat, uh, wat bij jou ook uh, bekend is, uh, Kees, ja, op ja. Facebook. Uh, ja, ja. Was je, ja, je, jij had een eigen site, hè? He? Ik heb keesverslijs.com, ja. daar kun je al mijn singles vinden en al mijn, uh, mijn filmpjes en uh, eigen YouTube-kanaal en je kan gewoon, uh, ja, gewoon uh, ja, gewoon ticket in en je komt kom van alles wel boven. Oké. Okay. Hey Kees, we gaan, uh, en op Facebook uh, natuurlijk. Mensen kunnen zich aanmelden op Facebook. Wat, wat uh, Twan al zei. Ik vind het ook heel erg belangrijk om dicht bij de mensen te staan. Dus ik, ik, ik reageer ook altijd zelf persoonlijk. Oké. Okay. Hey Kees, ik wil jou in ieder geval bij deze bedanken. Voor de, jouw komst hier naar de studio. We hebben, we hebben er een leuke, een leuke dag van gemaakt. Absoluut. absoluut. Dankjewel ja. ook dat ik uh, twee uur mocht blijven zitten. Dat, ja, is ja, niet ja, prima, zo. dat is niet altijd inderdaad nee. zelfsprekend. Dankjewel. Uh, bij deze ja, uh, was het gewoon eventjes gezellig. En, uh, absoluut. Ja, hebben we lekker kunnen babbelen. En uh, ja... Ter afsluiting ga ik, ga ik een lekker plaatje draaien voor, voor mijn vrouwtje. Die nu in de stoelpastiek ja, zit te roken. Ja, die, en die verzorgt ja, en, lekker de thee en alles. Dat is allemaal die keurig netjes verzorgd, ja, ja. Nee, helemaal ja. goed. Ja, en, ja, nogmaals bedankt en Dankjewel, tot, uh, vet. Keer, tot de volgende keer. Yes. Dankjewel. Hey, goedjes. Hi. Lexington Band en Donessi. voor het luisteren. En uh, ja, graag tot volgende week weer. Dan ben ik weer bij u van 5 tot 7. Groetjes, goed weekend, bye bye. Zwaai, zwaai. Nekje stijene kapislo me, i ovu našu ljubav su sitnice, što manje govorim o tome, sve mi je lakše da te gledam u lice, a da ne umre, zbog nas ne umre. En dat is niet te ver, en dat is te ver, en dat is te ver, en dat is te ver, en dat is te ver,